Nothing. in de power uh -huh. De stem van Mick Jagger die komt nog een keer terug in deze aflevering van De Nacht. Klinkt anders, maar dan is het alweer bijna ochtend wat je nu van hem hoorde. Dat is uit 2001. Toen maakte hij de solo-cd Goddess in the Doorway... En van Make Jack hoorde je dan Dancing in the Starlight. En ja, ik, zal het, uh, ik vertel het straks later in de ochtend nog, maar ik zal het nu ook maar even vertellen. Voor het geval je naar bed gaat, meer Make Jack'en vanavond op de televisie vanavond inderdaad. Want op Canvas om ongeveer half twaalf een documentaire over het ontstaan van de dubbel LP Exile on Main Street. je dat alvast. Muziek in de actualiteit, ja natuurlijk. Uh, Libië staat centraal. Daar is een veldslag en over veldslagen zijn vaker liedjes gemaakt. Er was in 1815 een veldslag in New Orleans. Het is Jimmy Driftwood die daar uh, alweer een tijdje geleden een liedje over maakte. We took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we met the bloody British near the town of New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't nigh as many as there was a while ago. We fired what's more and they began to run down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Well, I see Mars Jackson walking down the street talking to a pirate by the name of Jean Lafitte gave Gene a drink that he brought from Tennessee and the pirate said he'd help us drive the British in the sea. The French said, Andrew, you'd better run for Packenham's a-coming with a bullet in his gun. Old Hickory said he didn't give a damn he's gonna whip the britches off of Colonel Packenham. Fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't nigh as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run in, down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Down the river, and we see the British come. And there must have been a hundred of them beating on the drum. They stepped so high, and they made the bugles ring while we stood beside our cotton bench. Didn't say a thing. Old Hickory said we could take them by surprise if we didn't fire a musket till we looked him in the eyes. We held our fire till we see their faces well. Then we opened up our squirrel guns and really gave them hell. We fired our guns, and the British kept a coming. Wasn't I as many as it was a while ago. Fired much more and they began to run him Down the Mississippi to the Gulf of Mexico Well, we fired our cannon till the barrel melted down So we grabbed an alligator and we fought another round We filled his head with cannonballs and powdered his behind And when we catch the powder off, the gator lost his mind We'll march back home, but we'll never be content Till we make old Hickory, the people's president And every time we think about the bacon and the beans We'll think about the fun we had way down in New Orleans We fired our guns and the British kept a-coming But there wasn't nigh as many as there was a while ago We fired but more and they began to run Down the Mississippi to the Gulf of Mexico Well, they ran through the bras And they ran through the brambles And they ran through the bushes where I couldn't go They ran so fast hounds couldn't catch them down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We fired our guns and the British kept a-coming, but there wasn't I as many as yes, there was a while ago. We fired once more and they began to runnin' down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Het origineel hoorde je van de componist zelf... Jimmy Driftwood en de Battle of New Orleans die in 1815 plaatsvond. En Jimmy Driftwood die maakte dat uh, op zo'n manier... dat je die slag moest zien vanuit het uh, perspectief van uh, een soldaat... en dan ook nog uh, met een knipoog daarbij. <laughs> een andere slag, die van Waterloo. Dit ken je, maar ken je deze versie? Want uh, eerst de eerste uitvoering van dit liedje Waterloo, dat zongen ze in hun eigen taal in het Zweeds, hoorde allemaal met datgene waarmee ze uiteindelijk beroemd werden, Waterloo. Het valt in mijn hand, die ook al Dan ook jedes op mijn voet. Die Feuer sind gesetzt, die Nebel neu. weg mit dem Zick von Problem. Ich will mehr Schiffsverkehr, an ich hoffe. Aufgeklagt. Es gibt kein damals mehr. Es gibt nur ein Jetzt, ein nach vorhin, weg mit dem fixen Problem. Ich will mehr Schiffsverkehr. Dat als, als in me die Vorfahrt radicaal klaar klare de Tur, überholspur, dein Radar, den Abendstern, endlich freie Sicht. Die Segel sind gefüllt en keine Liebe. Frei, im Schnee. Waarvoor is bald, wollt ik en mich voor en lebt mich Oh yeah. In Nederland is ze vooral bekend geworden met halt Mich en der Week. Dat was ook een plaat die wij hier in Nederland wel konden waarderen. Duitse muziek, Duitsstalige muziek van Herbert Kreunemeyer. Dit is nieuw van hem, Schiefsverkeer is de titel van een nieuw album... en dat is ook de titel van de nieuwe single geworden. Herbert Kreunemeyer, een uh, voortreffelijk Duits zanger... maar naast zanger is zij ook een voortreffelijke acteur. Vooral bekend geworden is hij uh, door... De rol die hij had in de film Das Boot, een film uit 1981... en heb je een paar weken geleden de Volkskrant gekocht... Uh, met dat extraatje van uh, de film The American met George Clooney. Nou, niet alleen George Clooney is daarin te zien... ook Herbert Greunemar heeft daar een rol in. En voor degenen die Herbert Greunemaier willen zien, in Nederland staan voorlopig geen optredens gepland. Maar over de grens, in dat land Noord-Rijn-Westfalen, niet zo ver van de grens, daar heeft hij wel een aantal optredens op 7 juni in Gelsenkirchen. En op 8 juni dan is hij aanwezig in een theater in Düsseldorf. Herbert Greunemaier, dus met de nieuwe single Verkeer' Bij de Nacht klinkt het anders. En hier zijn de Walker Brothers. Girl, you've been so good to me. Stand by my side through the bedtime All my dreams never came true somehow But things are gonna be different now, And, uh, baby Won't it be fine? Girl, we're gonna make it this time. You can throw away that shabby dress, buy yourself the finest things in town, girl. Try your Celebrating Oh, there's so many No don't want Uit Amerika, maar ze hadden vooral succes omdat hun thuisbasis in de jaren 60 Engeland was. De Walker Brothers, Scott Walker, in de hoofdrol. En een van de eerste hits had als titel My Ship is Coming In. Afgelopen zaterdagmiddag tussen 12 en 2 op Radio 2. Spijkers met koppen. Je kon op een gegeven moment een speld horen vallen toen Spinvis ging zingen. Grote zon. Het wordt een lange.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 Aanwezige publiek stil van en ik thuis op de radio toen ik dat hoorde... in Spijkers met Koppen afgelopen zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2. het optreden van de spinvis Grote Zon, oftewel het reislied. Dat was wat uh, hij daar zong. En aanstaande zaterdag in Spijkers met optreden... een optreden van Bob Fosco met het collectief Roest en Wrakhout. Zodadelijk aandacht voor vier mensen die ons de afgelopen week ontvallen zijn. Hey! I oh, Jimmy Soul, 1973 toen... Nee, 1963 moet ik zeggen. 1963 toen had hij een uh, wereldhit met dit... If You Wanna Be Happy For The Rest Of Your Life. En toen hij dat succes had met dit... If You Wanna Be Happy For The Rest Of Your Life... toen dacht Jimmy Soul: nou, nu kan ik verder een muzikale carrière gaan starten. Maar dat... Uh, dat liep uit op een bittere teleurstelling. Hij had op een gegeven moment geen succes meer... en besloot om vervolgens maar om geld te verdienen. Want er moet brood op de plank komen om het Amerikaanse leger maar in te gaan. In 1988, toen overleed hij op 45-jarige leeftijd, Jimmy Soul Van dit If You Wanna Be Happy For The Rest Of Your Life... is destijds ook een Nederlandstalige versie gemaakt in 1963... door Max Wojcicki Jr., en afgelopen week werd bekend dat Max Wojski junior vorige week in een ziekenhuis in Alkmaar is overleden. Max Wojski, destijds in de jaren zestig bekend vanwege zijn uh, exotische klanken die hij had met zijn band, maar af en toe maakte hij ook platen in het Nederlands, zoals dat. Je bent toch niet gelukkig met een mooie vrouw, maar ook dit. Daarmee had hij een hitparade succes. Wij vader, Tijwaan door de weg, Kata. O, oh, Nederland, geen berecht met onze bank. Kool met rookborst eten wij in Nederland. Maar in Suriname reist met band. Voeren Boerenkool is heerlijk, maar alleen in winterland. Wat moeten we anders eten in de koude kikkerland? Oh Nederland, geen bereik met kousenban. Oh Nederland, geen bereik met band. Oh Nederland. Ik een kouseman. O le Nederland, ik ben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 En zo hoorde je dan de geluiden van Max Wojciech Jr., die in de jaren zestig ook een club had in Amsterdam. En die club die heette Club Tropicana. Dan over naar een man die 97 jaar is geworden. Ja, het kan allemaal verkeren als je zo oud bent. En dat is een Amerikaanse bluespianist. Pinetop Perkins, 97 jaar is hij geworden. Hij is niet zo bekend geworden, maar heeft wel met de groten der aarde gewerkt. De grote blues-legenden zoals Earl Hooker, B.B. King en Eric Clapton. Maar zelf heeft hij ook nog een aantal platen gemaakt. Deze Pinetop Perkins... with my baby, she got great big feet. She told me, and ain't had a darn thing to eat, but she must, baby, love's her just the same. Now I'm crazy about you, baby, cause Caledonia is your name. Donya, you? Donya, what make your big head so big? Don't you. just the same. Baby, cause Caledonia is your name alone, no don't care. That's what you said. Now she said, "Son, oh, yeah, she was bad when you around, but mama girl was good putting down." But I did. So now i'm got to go back to the house. You know, and call her one more once. I mean, one time. Don't you, don't you? What make your big head so hard? I lose it. Now I'm crazy about you baby 'cause caledonia is your name. leave that girl alone. No kidding, that's what you said, Willie. Now she said, son, she was bad when you was around, but mama knew where the girl was putting down. <laughs> yeah, I've got to go back to the house now, you know. Try to call her once more time, you know. Ik Na geen eeuw oud geworden. 97 is hij maar geworden. Deze man die kon horen piano spelen en kon horen zingen. Joe Willie Pine, Top Perkins. 97 jaar oud geworden. 1913 werd hij geboren op een katoenplantage in Mississippi. En tussen het katoen leerde hij eigenhandig piano spelen en gitaar spelen. Tussen het katoen plukken. Hij heeft nooit leren lezen. En hij begon op zijn negende al met... Uh, het roken van sigaretten en hij drong door tot hij 82 was. En hij heeft een mooi dood gehad, want hij ging een dutje doen afgelopen maandag. En hij is niet meer wakker geworden. Pijn Perkins, 97 jaar geworden. Dan iemand die te vroeg is overleden. Na een ziekbed is ze 53 jaar geworden. Ellen Helmers, jazzfluitiste. Niet zo'n bekende naam, maar ze heeft wel samengewerkt... met bekenden in de muziekindustrie en de jazzwereld. Cor Bakker bijvoorbeeld daar heeft ze mee samengewerkt. Het Rosenberg trio En internationaal liet ze ook van zich horen... want ze werkte onder andere samen met Georgie Fame. En het meest recent is haar medewerking... aan het jongste album van Geer Reinders, Helden. Ellen Helmers, is 53 jaar geworden. De kop van de ze zal we bezig in zijn keuken. Vult om bij het buffet. Drieëntijds is hoger. ook een dame en in het raam een voet tot sigaret. De eerste heksjes tikken takken door de pistoolsteen. Qua op zes. zat dat ik in mijn streep. Mijn streep. Weet zo langzaam en wakker, Mijn streef, wel zo op. De gemeente Vigel heeft met veel alweer de ganse grote gracht geveegd. De gemeente Ligger het in de binnenstad weer al die griesvoelers bek De Friedhof zit netjes te wachten in het vale twiefel maar op dat ik mooi in me streep. Me streep, werd zo langzaam wakker. Me streep, steed me zien waar zo Die verkleden helden klummen vulden haar en vlokken door de tof van het Twee strakke blauwe buksels trappen die opbrug in het dezelfde man. Roer en wit, riet de eerste bus naar de hee. Quadraba, zorg om zich morgen, Quadraba, zorg om zich morgen in mijn Mustree, leert zo lang. Mann, wacht, oh, mijn streep, steed misschien wel zo. En ik ben de allerletzend, du, du, du, du, sag. Ik wil er niet in de bed, ik heb het voor jou. Ik wil er niet in de bed, ik heb het voor jou. Ik wil er niet in de bed, ik heb het voor jou in de korn de was in ieder geval op de Ellen Helmers, zoals ik zei, 53 jaar oud is geworden, afgelopen maandag overleden. En vanmiddag dan zal de begrafenis plaatsvinden. Ellen Helmers, de dus, Jorda, hier in de bijdrage die ze leverde aan de CD van G. Reinders. Helden heet die CD. En dit is daarvan de, de single die je de laatste tijd regelmatig hebt kunnen beluisteren via Radio in Mestree. Dan dinsdagochtend een icoon in Vlaanderen, beroemd vooral in de jaren 50 en 60 Bob Benny, 84 jaar is hij geworden en de laatste jaren bracht hij door in een verzorgingshuis omdat hij een beroerte had gehad zo'n jaar of tien geleden Bob Benny de een van zijn grote succes in Vlaanderen waar en wanneer Liefling waar en wanneer vraag mijn hart keer op keer Sinds de dag Dat je mij vous Heb beloofd Maar Ik wacht reeds Zo lang Meer en meer Wel te drang Kom aarzel niet Zeg me waar en wanneer. Het was waarschijnlijk bij jou. Geen bedoeling van trouw. En jij dacht er niet aan. Bye. -bye. In Nederland niet zo bekend, maar in Zuid-Nederland is hij aardig bekend geworden door zijn vele tv-optredens destijds in de jaren 50 en 60. Ja, en hoe zag het uh, televisielandschap er toen uit? Toen kon je in West-Nederland alleen maar kijken naar Nederland 1. En Oost-Nederland kon dan ook nog Duitsland ontvangen. En degenen die uh, in Limburg woonden en ook voor gedeelte in Brabant, die waren erg verwend, want die konden maar liefst vier zenders ontvangen. Nederland 1, Duitsland 1. En er was ook nog België-Frans en België-Vlaams. En op die Vlaamse televisie is Bob Benny vaak te zien geweest. Vandaar dat hij ook bekend is bij de Limburgers en de Brabanders. Hij is 85 geworden. Dat wil zeggen, hij zou 85 worden eind mei. En heeft de afgelopen jaar, zoals ik zei... een verzorgingshuis moeten doorbrengen... omdat hij in 75 is getroffen door een beroerte. En het was ook dat jaar dat hij uit de kast kwam. Dat had hij nooit eerder kunnen doen, want dat was nat dan in de periode dat hij populair was in de jaren 50 en 60. Bob Benny dus, een Vlaamse icoon die afgelopen dinsdag is overleden. Benny 50 jaar geleden. En dit is nieuw, moet in Nederland nog uitkomen. Maar je hoort het hier al in de nacht klinkt anders. De nieuwe single van Eva de Roveren. Mijn Huis is de titel daarvan. En 22 april dan zal een cd van haar verschijnen onder dezelfde titel Mijn Huis. En er zijn ook een aantal concerten gepland rondom het verschijnen van die cd. 22 april, zoals ik al zei, dan is de officiële release van het album 11 mei en 13 mei. Dan zal ze optredens geven in uh, Gent en Turnhout. Maar ook in Nederland zullen optreden zijn. En dat zal zijn op 15 mei en 20 mei. Acht geen volgens in Breda. Dat op 15 mei en 20 mei in het paard van Troje in Den Haag. Eva de Roveren. Dus die, die we kennen van Daggy Dix. Met Fantastisch toch. Dat liedje van uh, twee jaar geleden die groot werd. They're spirit they watch through Als je een foto van hem ziet, vandaar dat zijn CCD misschien ook heet Beautiful Freak, die CD die in 1997 verscheen. Je kon luisteren naar Eels en zijn allereerste hit Susan's House van die CD, dus Beautiful Freak. Dit wordt Jamie Cullum Wheels van twee jaar geleden. thought your life would be Well it's fallen through the cracks of ancient history Whoa. Is they okay? We are living like we've always known a different way. Ik kom naar Nederland toe, niet naar een jazzfestival... maar naar een popfestival in Den Haag. 26 juni, het gratis popfestival Park Pop. Dat zal die zijn, onze Jamie Callum.